Eindigen met Ramsey Lewis, since I fell for you.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 Afgelopen nacht is op grote schaal geplunderd, met name door bendes jongeren. De politie is op straat nauwelijks aanwezig. Ook zijn duizenden gevangenen uitgebroken, uit zeker vier gevangenissen. De Amerikaanse ambassade heeft alle Amerikanen opgeroepen Egypte zo snel mogelijk te verlaten. Om daarbij te helpen gaan er vanaf morgen speciale vluchten. GroenLinks levert in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond flink in... door de steun aan een nieuwe missie in Afghanistan... De partij komt uit op acht zetels, een verlies van drie vergeleken met vorige week. Volgens de Hond is dat de laagste score voor GroenLinks sinds 2007. Onder leden van GroenLinks is veel weerstand tegen steun aan de missie in Koenders. De oorzaak van het zware treinongeluk in Duitsland is nog onduidelijk. De deskundigen zijn vanochtend begonnen met onderzoek. In de deelstaat Saxen-Anhalt botste gisteravond een passagierstrein frontaal op een tegemoetkomende goederentrein. Door de klap kwamen tien mensen om het leven. Bij een ongeluk bij de Zeelandbrug zijn vier mensen gewond geraakt. Vlak voor negen uur botsten tussen Schouwen-Duiveland en noord twee auto's frontaal op elkaar. Door het ongeluk is de Zeelandbrug dicht en moeten automobilisten een flink stuk omrijden via de Oosterscheldekering. Bij de Wereldbeekwedstrijd Schaatsen in Moskou heeft Stefan Groothuis de 1000 meter gewonnen. Hij was drie kwart seconden sneller dan de Canadees Morrison. Bij de vrouwen werd Irene Wüst tweede... Olympisch Olympische kampioene Christine Nesbit uit Canada won de duizend meter. Marianne Vos heeft opnieuw de wereldtitel veldrijden in de wacht gesleept. In het Duitse Sankt Wendel bleef ze haar Amerikaanse concurrentie Katie Compton net voor. Het is de vierde keer dat Vos wereldkampioen is geworden. Vanmiddag is de finale bij de mannen. Het weer. Plaatselijk mist, verder in het zuiden zonnig, in het noorden ook wolkenvelden. Middagtemperatuur 1 tot 3 graden. Dit was het NOS -journaal. In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 Van uh, Niemand Minder Dan De uh, Doors, daar begonnen we dus uh, deze zondagmiddag uh, mee, zondag 30 januari, welkom bij de Muziek Boulevard vandaag, die in het teken staat van een muzikante, ja we kennen het ervan, van een uh, band die al eerder in uh, 2008, 2009 de grote, niet de grote prijs moet je mij horen, uh, Rob Akda Award heeft uh, gewonnen. Bent is helaas de ziel, alleen Sus de Groot niet. Want die zit hier in de studio. Dus uh, we gaan zo direct uh, in ieder geval wat, uh, wat uh, nummers van haar uh, hier laten horen. Akoestisch gitaartje beider. Dus uh, uh, stralend uh, dat ook nog. Dus uh, we hebben er wel zin in uh, deze zondagmiddag. Had wel wat voeten in de aarde. Letterlijk wel dat voet in de aarde, geloof ik. Maar goed, wel heel fijn dat ze er is. Straks gaan we natuurlijk praten over haar muziek. Maar ook over wat ze zelf natuurlijk heel erg leuk vindt. En wat ze in de platenkast heeft staan. Ik ben ook heel erg blij dat mijn compaan van de donderdagavond, Marcus van Damme, ook aanwezig is. Uh, gaat het goed uh, daarachter? Ja hoor. Oké, okay, ja, nee, dat is duidelijk. Nadat uh, dat het roken is opgetrokken van de donderdagavond met Ravolva, gaan we dus nu gewoon verder met singer-songwriterswerk. Uh, Tenminste meer een deel. En uh, daarnaast zitten natuurlijk ook allerlei andere dingen. Maar goed, uh, allereerst natuurlijk de dag van vandaag, want het is de dertigste. En uh, we hebben er 30 gehad in 2011. Kan het ook wel eens, want het is 30 januari. 335 dagen zijn er dus nog over. Wie zijn er vandaag allemaal jarig? Dat zal heel veel leuk uh, gaan kijken. Edwin de Kruijf. Nooit gehoord, maar het schijnt wel een Nederlands voetballer te zijn. Tenminste uh, nu een voetballer in rusten, want hij is 41 jaar vandaag geworden. Een andere uh, popmuzikant die we wel kennen. In Genesis heeft hij gespeeld, maar ook uh, zelf heeft hij ook nog uh, wat uh, hits staan. Zoals In The Air Tonight... Phil Collins wordt vandaag 60. Kees Helder, chef-kok, 63 jaar. Steve Marriott uh, is een van de popmuzikanten die overleden is in uh, 20 april 1990. Maar hij zou vandaag 63 jaar zijn geworden. Dan is er uh, ook nog uh, de verjaardag van Dries Holte. We kennen hem van uh, Sandra en Andres. En dan heb je Rosa. Uh, of uh, pff, nou ja, goed in ieder geval een duo wat, uh, wat zich in... Uh, in de jaren 60, 70 heeft uh, gemanifesteerd op het gebied van Nederlandse liedjes. Maar deze Dries Rotte is uh, vandaag 69 jaar geworden. Dick Cheney is uh, oud vicepresident president uh, geweest. Uh, Amerikaans politicus, 70 jaar is hij uh, nu geworden. En uh, hier zie ik staan Marcel van Dam. Geen familie van je, toch, Marcus? Nee, nee, nee. nee, nee. Uh, Nederlands politicus en FARA-voorzitter geweest. 73 jaar is hij vandaag geworden. Deze Marcel van Dam. Goed, uh, dan weet je dat ook weer allemaal wat er uh, in de wereld te koop is. Verder met muziek. Uh, Chicks and Strings in oktober wel te verstaan in het Witte Theater. Daar zat zij ook bij. Deze Dalal Marouf heet zij. En um, ja, ik heb uh, toch, toch vind ik het uh, heel erg leuk als ik uh, dit nummer ga draaien. Want we zitten tenslotte aan het water, aan de zee. En het nummer dat heet Trip on the Sea. to dream about you But it's so easy to be in love with you There is no sunshine There is no place in my heart But I feel tension I don't have a play on my card Ik Brother. Bijna zeggen, wil je deze band nog bewonderen? Nou, je hebt er nog gelegenheid uh, genoeg voor. Want uh, de Grote Prijs van Nederland Theater Tournee is uh, bezig op dit moment. Uh, afgelopen maandag begonnen ze daarmee met uh, een tour in Eindhoven. In het theater van meneer Frits. Dat uh, is de theater van uh, Frits Philips. Daar begon het. 24 januari. 26 januari stonden ze in uh, de Veste in Delft. En afgelopen avond was het de beurt aan Bergen op Zoom. Daar hebben ook deze band gespeeld. De Cosmic Carnival. Maar er zitten er nog een aantal bij. Lee Mason speelt daarin mee. Dan heb ik het ook over Eefje... Even... Die uh, de singer songwriters bij de Grote Prijs van Nederland van 2009 heeft gewonnen. En een plaatsgenoot van Suus, de grootste waar. Jawel, Fabiana Dammers. Inderdaad, uh, die, zit, uh, die heeft ook meegedaan. Uh. Fabulous. Ja, hallo. Oh, <laughs> Ja, microfoon staat open. Hallo, Suus. We kennen je uh, van, uh, nou zeg maar, ongeveer in, nou, denk ik, uh, een uh, dikke jaar terug. Uh, zomer 2009, dat we hier een deur uit moesten slopen om, uh, om de hele ja, band was het van... Ja, zo laat? Ja, dat is al een hele tijd oh, terug. al twee jaar geleden. Of zo. Ja, dat is al bijna twee jaar terug. Anderhalf jaar terug is het alweer. Uh, ja, het waren dat waren jullie... Ja, dat we jullie hebben gevraagd uh, toen. En uh, toen stond jij nog, uh, zat jij nog op zo'n krukje vlak bij de deur uh, ook nog uh, dingen te spelen en uh, te zingen nog. Ja, dat weet ik nog. We hebben de deur eruit moeten slopen heb om... Ik een uh, gedaan zelf doen. Ja, ja, en uh, we hebben de deur eruit moeten, moeten werken... Omdat Voor we Henningen Henning, ja. kwijt moesten ah. ergens. Dus, die kon heel gezellig niet... wel. Ja, het was wel heel erg leuk. Semi-akoestisch, dat we er geen problemen mee hebben gehad... Dat verbaast me nog steeds. Want uh, sinds uh, dat we We weer Fire over de grond hebben gehad... Uh, is het afgelopen met live muziek tenminste. Als het gaat om bands, kunnen we tenminste nog... Uh, uh, iemand met een akoestisch gitaar, dat kan nog net Dus... Ja. Dat is echt. Ja, wat was Cook with Fire? Te veel fire? was een beetje te veel vuur, ja. Ah. <laughs> dus we oh, wij hebben waren nog, het toen uh, ook wel echt wel hard. Ja, ja, jullie waren nog harder zelfs, dus ja. uh, dat maakt niet uit. Uh, welkom, uh, deze introductie. Leuk dat ik er mag zijn. Sorry van vorige week, Ik uh, ja. was uh, heel, erg, heel koortsig. Beetje, beetje verrot. Nou, ja, meer. <laughs> meer dat. Uh, ja, even voor alle mensen duidelijk. John Doe's Revenge bestaat niet meer. Soo the Night wel. Yes. Ja, uh, wat, uh, wat moet ik onder Soo the Night uh, verstaan, uh, Suus? Um, ja, uh, eerlijke popliedjes. Mm -hmm. Dus ja, ja, echt niet te vergelijken met John Doe's Revenge. Nee. Dat, uh, daar schreef ik zang uh, en melodieën, de tekst en melodieën. En, ja. en maakten we de nummer samen. En dit is echt... Ja, alleen van mijn hand, zeg maar. Ja. en Dus uh, uit het leven gegrepen van Suisse de groot Ja, ja. Maar uh, ja. doe je dit helemaal alleen? Of zitten er nog uh, een aantal mensen bij ja, ik, ik jou? Ik heb uh, met muzikanten gespeeld. Ja. Alleen nu treed ik voornamelijk alleen op. En uh, ja, in de toekomst zit er wel weer een, uh, een band in. Maar ik wil eerst zelf uh, ja. echt even als songwriter. Uh, want ik ben natuurlijk altijd uh, ja, rockchick geweest, zoals het heet. Was dat ook niks voor jou geweest? Checks and Strings in IJmuiden? Gaat je ja, daar niet willen staan? Uh, ik denk, dat, staan? Of, ik denk uh, dat die meiden die daar staan, misschien dat ik in 2012 aan misschien zou kunnen. Want die, ja. die meiden die daar staan, die, die spelen al echt heel erg lang. Hmm. En uh, ja, Ik ben net als songwriter, ben ik, eigenlijk, uh, ik schrijf al heel veel songs, al heel lang. Hmm. Maar voordat ik ze echt ging optreden, daar ben ik nu een uh, ja, anderhalf jaar mee bezig of zo ja. pas. Dus. Uh, er is, is wel wat aan de hand daar in hè? Jij, Daan van Putten, Fabiane Dammers. Het, de, de, de, de, de zitarre, uh, als ik daar een blik over trek, dan, uh, dan komen ja, er ineens een hoop uitzitten, geloof ik. writers uit, ja ja. Precies. ja. ja, ik denk dat het. Uh, ja, omdat er eigenlijk <laughs> gewoon geen drol te <laughs> nee, Zou dat nee, nee. het zijn? Nee, dat geloof ik helemaal niks. Van. <laughs> nee hoor, nee, maar ik weet niet hoe het. is. Ja, ik heb wel wat met Amuiden. Gisteren reken ik er ook nog uh, even doorheen. Even over de sluizen en dan. Het heeft in principe alles. Ja. Stranden, het, het enige steden, wat ik jammer vind van IJmuiden, dat, dat, dat is echt jammer, dat is het oude gebouw van Henk Schorel. Daar, uh, daar, dat moeten ze nou ja. terecht gaan platgooien, geloof ik. Hoor. Want... En dan zitten er zoveel mooie nieuwbouw omheen. Ja, en dan, ja. staat, en dan er... staat dat als een vlag op de ja. modderschaat, staat dat er tussen. Dus. Echt uh, verschrikkelijk. Ja, ja, nou, ja, goed. Ik snap het ook niet. Nee, oké, okay, dat, uh, dat is IJmuiden in de Notendop met ja. uh, de muzikanten erbij. Het Witte Theater is een beetje, nou, ja, een beetje de tweede huiskamer, geloof ik, uh, voor, uh, voor, voor velen van jullie. Muzikanten, ja. ja, zeker wel. Ja, er wordt, uh, Daan is daar nu nieuwe programma meer daarvoor Putten. Mm -hmm, ja? En nou uh, ja, die zorgt ervoor dat er toch wat meer live muziek uh, komt weer, dat uh, uit de regio komt. Ook. Mm -hmm, ja. dus, uh, Is dat uh, nodig? Nou ja, ik denk dat als je alleen maar onbekende grote acts daar neerzet, ja, dat, dat werkt niet zo goed. Nee. Weet je, dus je moet eigenlijk een beetje combinatie maken en dat doet hij heel goed. Ja. Ja. Oh, dus uh, daar uh, wordt al uh, flink aan gesleurd om uh, ja. um het een en ander uh, op poten te zetten. Ja, ik was uh, ben er twee keer geweest, bunker bunkeroping geweest. En bij de, uh, bij de Chicks and Strings ben ik geweest. Het heeft een heel intiem karakter, vind ik eerlijk gezegd. Ik dacht dat je toen ook bij de songwriter middag in de, in de, op zondag was. Nee, ben ik nog uh. niet geweest. Dat moet ik dan nog maar eens een keertje gewoon. Dat is ook nog een heel erg leuk. Gewoon ja. in de foyer, heel erg klein. Ja, want dat dat, dan maakt het juist nog leuker en aangenamer. Maar goed, uh, jij hebt uh, werk gemaakt. Uh, uh, uh, Soo the Night, hoe lang is dat uh, nu aan de gang? Um, ja. We, hebben, we zijn in vorige, vorig jaar februari hebben we de EP opgenomen de, mm -hmm. toen bestonden we net een halfjaartje, dus ik zou zeggen dat het anderhalf jaar nu yeah. ongeveer uh, bezig is. Yeah. Ja. In februari vorig jaar uh, hebben we die EP die we straks gaan horen hebben we opgenomen, yeah. dus die, uh, en die is in de herfst uitgekomen, uitgebracht... tussen haakjes, nog niet echt officieel. Ja. En sinds 1 januari dit jaar staat hij op iTunes. Dus dat is ook wel heel erg oh, leuk. Dat is, uh, dat is altijd uh, heel erg prettig... Uh, voor de mensen die, uh, die dat dan... Die willen Die dat hebben. leuk vinden, ja. precies. En het staat natuurlijk om toer. Ja, uh, nou, heb ik, uh, nou ben ik nog niet helemaal... Uh, ingewijd in de muziek van Sue The Night. Uh, maar jij zegt... Uh, nou ja, als we de eerste nummer van het EP'tje gaan draaien... dan uh, weet je niet wat je hoort... Dat nou, nee, weet je, ik, ik weet al wat ik hoor. Ja. En ik denk dat mensen die het voor het allereerst horen ook echt wel herkenbaarheid zullen vinden. Ja. Maar ook, ja, ik vind dat het wel, als, als zeg ik het zelf, het heeft wel iets fris. Iets fris. Nou, het is wel gebaseerd op, op uh, ja, 70 songwriters een beetje. Want ja. Dat, ja, daar hou ik heel erg van. Ja. Maar dan met een, uh, een susjas. Een susjas. Nou, <laughs> ja. ik, uh, we gaan uh, sooner or later uh, draaien. Hier is So Night. Jaarig, uh, Jip van zoest van Duncan Idaho. Daarom uh, draaiden we een nummer van, uh, van hun laatste album. Uh, Just Like You heette het uh, nummer wat je net uh, hebt gehoord. Het, uh, het album heet trouwens Echo Location. Uh, Jip wordt, als het goed is, vandaag... Uh, dan moet ik even kijken, want dat heb ik ook niet zo 1, 2, 3 uh, van uh, 22 wordt uh, nog een jonge rakker. Leuk uh, van het uh, verhaal is dat hij samen met uh, Jozef Reuser, de basgitarist van uh, de band Ravolva, bij elkaar in de klas hebben gezeten. Dus dat uh, maakt het ook nog wel weer uh, grappig. Uh, vooral omdat je dan weet dat we die uh, twee heren hier ook, uh, in uh, de, of tenminste in ieder geval Jozef Reuser hier in de studio hebben gehad. Dus uh, een beetje uh, een uh, cadeau voor Jip van Zoest. Klaar. Nou, uh, dan gaan we het uh, draaien van, uh, van Suus uh, de, uit een bizarre platenvakje, zou ik bijna ja, willen zeggen. Bizar. Uh, nou, bizar is het, uh, want Black Mountain, <coughs> ik heb er wel, wel eens uh, van gehoord. Ik heb er ook uh, wel iets over gelezen. En uh, eerlijkheidshalve, uh, dan, dan is het weer ineens aan mijn aandacht uh, ontsnapt. Maar ik neem aan dat, uh, dat het niet zomaar is. Uh, Zet je dit nog wel eens op? Ja, dit is eigenlijk uh, een van mijn nieuwste ontdekkingen. Hmm. Tenminste, ik heb het niet... Via via onder ter oren gekregen. Ja. Um, ja, ik luister nu, ik ken ze nu een jaar. Ja. Nee, dat is eigenlijk nou, drie kwart jaar bijna, dat maakt ook verder niet uit. En ik heb ze live gezien in uh, Paradiso. Ja. En het is gewoon echt een te gekke band. Het is uh, psychedelische rockmuziek. Ja. Dus het neemt je mee naar, uh, naar een sinistere plek. Ja, <laughs> is... naar nou, de, de krochten van je ziel, om het maar zo nou, te ik, zeggen. Ja, ik vind dat het heeft echt een heel aparte sfeer en ja. uh, Maar live is het eigenlijk nog beter dan op de plaat. Ja, en dit is, een, dit is eigenlijk een band die je eigenlijk gewoon live moet zien. Ja. In een, uh, in een uh, mooie, mooie zaal of Paradiso Melkweg, ja. het noem maar op. Zelfs op een, op een uh, festival zouden ze volgens mij nog uitkomen. Ik heb ze niet op een festival gezien. Mm. Want ja, meestal je, verlies je dan een heleboel geluid. Weet je, ja, in, in ja. de menigte en door, ja. door, de, door de buitenlucht. Ja. Dus, maar ik denk dat ze er zelfs dan nog zouden staan. En oh. Paradiso was in ieder geval, ik werd echt helemaal weggeblazen. Ik vond het echt te gek. Goed. Uh, we gaan iets uh, draaien. Uh, dat nummer dat heet... Wukan. Wukan. Wukan. En ze komen uit Canada, geloof okay, ik. Ja. ja. Nou, uh, hier zijn ze dus: Black Mountain en Wukan. Was dat. Uh, ze heeft uh, ook uh, in de finale gestaan van de grote prijs van Nederland van 2009. En dit is uh, het EP'tje wat ze heeft uh, afgeleverd. Uh, uh, ja, alleen haar eigen naam uh, staat erop. Uh, maar dit nummer, In The, The Light, dat diende als een uh, soort contrast op uh, het uh, nummer wat we daarvoor hebben gedraaid. Uh, zeer psychedelisch van uh, Black Mountain. In, uh, van het, uh, het nummer Wuken hebben we gedraaid. Ik geef hem weer even terug. Hatsenje. Uh, en uh, dan hebben we, als het goed is, een jij, bakker? Ja, mag jij het uh, weer uh, fijn zeggen? Wat jij uh, wat ik mag ged gedraaid wil hebben. Okay, Uit jouw nu... eigen vakje weer. Een um, wat, um, wat meer rustiger iets. Uh... Ah, ik zag ook iets van Radiohead uh, ertussen zitten. Dus uh, dat, Zo, dat zou nog wel kunnen hoor. Dat kan ook. Dat kan ook. Um, graag zou ik toch. Nou, dit is improviseren op draaien. Allergrootste help uh, <laughs> ja. willen draaien. Ja. Uh, Neil Young. Oh, ja. Hey. Hey, Kijk, hey. Nou, nou gaan we praten. <laughs> nou ja. gaan we praten. Uh, Komt hier toe. Uh, ga mij eens even... Uh, nou ja, dat zal... Uh, ik krijg nu het cd'tje aangereikt. En dan uh, gaat uh, Susie wel weer uh, we terug op, op de... nummer vier. Eh? Nummer vier? Uh, nummer vier, goed. Nummer vier willen delen met de luisteraars. Uh, en uh, dat is... Uh, vertel, wat, uh, hoe heet dat? Want uh, dat ik ben wel nummer, bekend uh, met... Nummer Hard of Gold van mijn favoriet album Harvest. Ah, en uh, ja, hij schrijft heel veel goede nummers, maar dit is mijn, uh, mijn favoriet. Ja, ik hoor veel van mensen die dus zich begeleiden op uh, akoestische gitaar. Of ik nou Kees Mayfield heb gesproken of jou. Ze, ze zeggen allemaal, ze hebben allemaal iets met Neil Young. Ja, dat is logisch. Die man die schrijft ijzersterke songs, teksten, melodieën, echt. gitaarpartijen en de uh, ja. whole package. Dus ja, wie, wie wil niet? Ja, ik vergeet er nog één. Kashmir Hakim, vergeet ik ook, want die, uh, als ik die zie, dan vergelijk ik dat er ook uh, heel erg sterk mee. Maar goed, uh, oordeel en luister zelf. Hier is Hard of Gold. Thank mm -hmm. you. Is my friend War In the name Of the Almighty Lord Check my son from your loose cannon Don't call us up, we will call you Yeah, ten hard years when the factory is true, friend Place monuments to honor your What about the 35,000 on your men? Did you forget? Some play the chess without a punch Think black and white, Charlotte sure. Zo waar was dit uh, Kashmir Hakim in uh, de Boulevard met het uh, nummer The Foreign Worker. En uh, dat heeft hij geschreven, geloof ik, uh, voor uh, zijn grootvader. Tenminste, het gaat een beetje over zijn grootvader. Tenminste, dat heb ik me altijd laten vertellen. En als hij zit te luisteren, toevallig via de livestream... Uh, Kashmir, als ik het niet goed heb, mag je er fijn uh, wat melden over, uh, op mijn Facebook... Dat uh, Staat bij deze. Uh, Suus, je had nog nooit van deze man gehoord. Nee, gaaf, Mooie, Mooie, euh... mo mo mooi nummer. Heel rustig, ja. ja? Hij uh, heeft nog meer van dit soort uh, dingen hoor. Dus uh, staat het alleen even heel simpel met een uh, gitaar uh, op het uh, akoestische gitaar staat hij gewoon te spelen. Dus. Ja. Heel subtiel. Maar ik, wil, ik schrijf zelfs zijn naam bijvoorbeeld, dan kan ik even meer checken. Dat is Uit goed. Uit Amsterdam kwam je? Hè? Uit Amsterdam. Ja, ja. Hij, staat, hij staat bij mijn, uh, bij mijn vriendenlijstje. Dus, dit gaat dus over Kashmir Hakim, uh, dames en heren thuis. want Anders weten ze van, de, van waar heb jij het nou over? Nou, uh, daar hebben we het dus over. Uh, daarvoor hoorden we iets uh, van, uh, ja, hoe kan het ook anders, van uh, de grote meester zelf, Neil Young. Jij zei op een gegeven moment, uh, tijdens het nummer Heart of Gold, van op een gegeven moment ging hij in de jaren tachtig. Toen ging hij zich ineens oh, bezondigen aan De achtige Ja, dat -achtige periode. Nee? Maar Heeft uh, ja, hij ja, ook toen in de periode dat hij met Pearl Jam, want daar heeft hij ook nog wat uh, meegedaan. Ja, ja, dat ja, heeft ja, al hij al ja. in, de, in begin jaren 90. Mi Mirror Ball heet het geloof ik, ik weet het ja, niet meer ik precies. Ik ben heel slecht daarin, ja. maar ik, dat weet ik inderdaad wel. Ja, in de jaren tachtig had iedereen volgens mij zijn foute periode. Want ja. ja, ja, er komen hier een allerlei een, bekenden voorbij hoor, dus uh, schrik niet. Okay, okay. <laughs> nee, Bijvoorbeeld, ja. Leonard Cohen had ik ook een CD gekocht. Ja. Ik denk, nou, dat kan bijna niet uh, mis, weet je wel. Ja. Zo 3 voor 15 euro of zo. Af ja. en toe is dat wel leuk om een beetje te snuffelen door de CD-bak. Ja. Nou, Leonard Cohen, oké, okay, gaaf. Dus, uh, maar ja, dat, dat draai ik niet nog een keer. Nee? Terwijl ik Leonard Cohen wel heel gaaf vind, maar die CD is, was even is, minder. Ja. Maar is, wat, wat, wat is er dan met, met uh, Leonard Cohen? Heeft uh, Suzanne bijvoorbeeld uh, geschreven? Uh, dat heb ik uh, ja, op weg naar Ameland uh, toen ik daar naartoe reed. Toen kwam Leonard Cohen... Nee, niet Lennart Cohen, Herman van Veen met Suzanne. Uh, die kwam voorbij. Maar toen hoorde ik die link meteen van... Herman van Veen heeft dat niet van zichzelf. Dat had die van Leonard Cohen ja, namelijk. Dat wordt vaak gekofferd. Ja. ja. En dat is ook een mooi bruggetje. Want uh, Jeff Buckley heeft... Uh, heeft Leonard Cohen gecoverd. En zo ben ik eigenlijk op Jeff Buckley uh, heb ik, heb ik ontdekt. En ja. dat was met het nummer Hallelujah. Ja. Want uh, Jeff Buckley, voor de mensen die dat niet weten... Het is, uh, hij is niet oud geworden. Hij is uh, verdronken, geloof ik, ergens in de ja, rivier. Ja, in de Mississippi. Uh, wat hij heeft nagelaten, dat is heel erg mooi. Ja, echt één ubermooi album. Echt een van de beste albums van de jaren negentig, vind ik. Ja. ja, want dat was eigenlijk ook een beetje de, de songwriter van de jaren negentig ook uh, geweest. ja. Ja, mensen achteraf zien mensen dat wel. Maar op het moment zelf uh, had hij ook heel veel kritiek uh, gekregen. Ja. Ja, weinig weinig uh, wat, wat, wat er bewaard is gebleven, is natuurlijk heel erg mooi. Uh, wat heb jij uitgezocht? Want je hebt een uh, album, nou, uh... Ik heb van het album Grace. Omdat dat, ja, dat vind ik gewoon het mooiste wat hij heeft gemaakt. Heb ik, uh, wat, ja, ik, eigenlijk wilde ik nummer vier... Maar nummer 10 uh, vind ik ook wel heel gaaf. Nou, dan gaan we toch uh, daar naartoe. Ik bedoel, dat, uh, dat is geen enkel uh, probleem. En dat, dat is een heel uh, nummer mooi, dat he? heet. sferisch nummertje: Dream Brother. Ja. En hij heeft ook nog allerlei dingen uitgebracht. Uh, en dat is eigenlijk zonde. Tenminste, dat heeft hij niet uitgebracht. Maar zijn familie en zijn platenmaatschappij. Weet je, krijg je allemaal van die bootlegs. En uh, vind ik eigenlijk een beetje. Volgens mij zou hij dat zelf nooit gewild hebben. Vind ik eigenlijk een beetje. Uh... Hier, hier is hij. Ja, yeah, dit is het album. Het album: Jeff Buckley. She's gone